Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer onderzoek nodig naar het krijgen van long covid na een coronaprik. Dat zegt het centrum dat bijwerkingen van medicijnen en vaccinaties onderzoekt. Er zijn daar ruim 2000 meldingen binnengekomen van mensen die binnen een maand na hun coronavaccinatie long covid krachten kregen. Toen het onderzocht werd, werd er geen bewijs gevonden dat die long covid ontstond door de prik. Maar het centrum vindt dat er toch meer onderzoek nodig is, want het is opvallend dat veel klachten in de eerste drie dagen na een vaccinatie ontstonden. Iemand met long covid houdt na een besmetting er lang last van, van allemaal klachten. Ook mette van 16 heeft het. Ik ben heel snel vermoeid, dus ik kan heel weinig. Ik kan niet veel lopen, ik uh, kan zeg maar, niet meer heel veel hobby's uitvoeren. Uh, ik heb elke dag hoofdpijn. Bij een wegblokkade van protesterende boeren in het zuiden van Frankrijk is een vrouw om het leven gekomen. Haar man en dochter raakten zwaar gewond. De drie werden geraakt door een auto nadat die eerst tegen strobalen was aangereden die de boeren op de weg hadden gezet. De bestuurder van de auto is aangehouden. De afgelopen tijd zijn er vaker boerenprotesten in Frankrijk. Ze zijn boos over de hoge brandstof en voedselprijzen. De Grand Prix van Spanje verhuist over twee jaar van Barcelona naar Madrid. De organisatie van de Formule 1 heeft een contract van 10 jaar afgesloten met de Spaanse hoofdstad. Daarmee keert de Formule 1 na 45 jaar weer terug in Madrid. Een nieuw camerasysteem zorgt ervoor dat wij, mensen, kleuren kunnen zien zoals dieren dat doen. Onderzoekers ontwikkelden een speciaal systeem met de kleuren blauw, groen, rood en ultraviolet. Door de gevoeligheid van het soort oog te onderzoeken... kunnen wetenschappers kleuren zien zoals dieren dat doen. Het is voor het eerst dat er beelden kunnen gemaakt met dierenkleuren. Maar er is nog wel een belangrijke vraag. Omdat de ervaring van kleuren in je hersenen ontstaat... is er nog niet te zeggen of een rode aardbei voor een bij ook rood is. Hoe wij mensen en dus ook dierenkleuren in ons brein verwerken... is de volgende stap voor de wetenschappers...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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauwers, Mr. Brightside. Ik breng je nog een uurtje warme muziek om uh, je ja, bij op te warmen... om uh, lekker bij te chillen en lekker bij te groeven. Live vanuit de studio hier in Zandvoort, ZFM Jazz. Ik draaide hem al uh, een paar weken geleden bij onze gezamenlijke uitzending van alle presentatoren... Uh, de Franse bassist Renaud Garcia Fons, uh, die uh, afgelopen jaar een uh, album uitbracht met muziek voor een denkbeeldige uh, speelfilm. En het, uh, het nummertje wat je net hoorde heette The Suspense is Killing. De spanning is om te snijden. Van zijn uh, vermakelijke album Cinematic Double Bass. Dus hij is een uh, bassist, een geweldige bassist. Uh, en het is uh, echt een hele, hele leuke plaat. Um, ja, de spanning hier in de studio is gelukkig niet om te snijden. We zijn in een goede uh, stemming. We gaan vrolijk verder met uh, waar we het eerste uh, uur gestopt waren. Met het uh, draaien dus van geweldige, uh, run, uh, geweldige muziek. Zoals het volgende, Bliss Out, Rob Luft. Loved. De Britten moet ik zeggen. Uh, Rob Luft is een uh, ja, super getalenteerde uh, gitariste. Die maakt al een aantal jaren hele vrije albums. Uh, voor het eerst dat ik hem uh, draai hier bij ZFM Jazz. Dit komt van zijn uh, laatste album They Have Days. <coughs> en het nummertje heette uh, Bliss Out. Uh, met daar verder nog op uh, Joe Webb op piano bijvoorbeeld. En uh, Joe Wright op uh, tenorsax. Uh, iemand om uh, in de gaten te houden die uh, Rob Luft. Um, ja, brengt ons uh, bij andere jong uh, talent. Nou zo super jong zijn ze allemaal ook weer niet. Uh, Chen Chen Lu uit de Taiwan, de vibrafoniste. Uh, Richie Goods, die, heeft, uh, die is sowieso niet super jong. Die heeft nog met uh, Whitney Houston uh, uh, gespeeld, de bassist. Uh, en uh, daarbij op een vocale, Jameson Ross van hun uh, laatste album, uh, Connected. En het welbekende Someday We Will All Be Free, het nummertje van de soulzanger Donny Hathaway. Een vrije uh, uitvoering hier van uh, Chen Chen Lu en Richie Goetz. <much> ze dus in het eerste uur al voorbij komen. Het Erik verwijt trio met Hermine Durlo op een mondharmonica. Dit keer in het melancholische winter van dat fraaie album About a Home. Brengt mij bij het concert in de kort. over twee weken om precies te zijn. Zondag 4 februari zondagmiddag. Uh, dan de geweldige uh, Simon Richter op uh, sax met Jean-Louis van Dam op piano... Steven Willem-Zwaning uh, uh, op uh, bas... en uh, Marcel Serriessen op uh, percussie of slagwerk. En uh, they are celebrating the music of Billy Strayhorn en Duke Ellington. Uh, ik vermoed dat het al bijna uitverkocht is. Misschien hoor ik dat nog voor het einde van deze uitzending. Ik laat je weten... Uh, of er nog uh, kaartjes beschikbaar zijn. Maar uh, dat is dus uh, pas over uh, uh, twee weken dat concert. We gaan nu weer terug naar uh, nu. het nu met uh, Altin we Zeteren Jazz Je hoorde eerst uh, de trombonist Altin Senkalar van zijn uh, debuutalbum In Good A Standing... van het uh, positon label met de uh, geweldige Diego Rivera op de Noorsax... Art Hira Haro op piano, Rudy Royston op drums en Boris Kosloff op bas. Dat is echt een geweldige uh, groep uh, muzikanten op dat positon uh, label En dat werd gevolgd nog een keer, hoorde je, je hoorde hem al eerder in de, de, de, de eerste, eerste uur... Hier wat de uh, obscure pianist Bobby West van zijn uh, album Big Tripping van uh, afgelopen jaar. Het nummertje van zijn eigen hand, Right Here, Right Now. En uh, terwijl deze muziek werd gedraaid, uh, reageerde uh, Hans uh, Rijmers van de Stichting Jazz in uh, Zandvoort. En hij liet mij weten dat uh, voor het concert van Simon Richter... in februari, 4 februari, nog zo'n 15 kaartjes beschikbaar zijn. Dus ik zou zeggen, sla je slag. Uh, in uh, maart, het concert in maart van Cor, uh, Cor is uitverkocht. En voor het laatste concert, voor de verbouwing van de kocht op 14 april zijn nog zo'n 20 kaartjes uh, beschikbaar. Dus uh, dat uh, is de laatste stand van zaken. Now something completely different. Wait in the water Wait in the water people Wait in the water Wait in the water let it soothe your soul Tot ons bijna tot onze lippen op sommige plekken de afgelopen tijd. Wade in the water. Een, een, een, een nummer dat zijn oorsprong vindt in de slavernijperiode, uh, en, en, waarbij eigenlijk uh, de slaaf die wil ontsnappen wordt gemaand om zich via het het, het water uh, ja, te ontsnappen, zeg maar. Het, uh, waardoor um, als hij zich in het water bevindt, uh, de slaafhouder en zijn uh, honden het spoor niet meer kunnen volgen. Dat schijnt de oorsprong van dat uh, nummer te zijn. Wait in the Water The Black uh, Gospel. Gezongen dit keer door Billy Valentine in de Universal Truths een band met allemaal uh, jazz. Uh, uh, muzikanten zoals Larry Goldings op uh, piano en. Uh, Um, Theo Cockroor en Emmanuel Wilkins op, uh, op Sax. Dat is een geweldige plaat uh, van die Billy Valentine van... 2023. En dat werd gevolgd door een net uitgekomen plaat van de Ensemble Blue Moods. Dat is weer uh, de groep muzikanten van de Positone label die dit keer een, een tribute brengen aan Duke Pearson. Met onder andere dus um, uh, Diego Rivera, wel echt een van mijn favoriete saxofonisten van dit moment. Artie op Piano Rudy Royston weer. En daarnaast uh, um, Boris Kosloff, als ik uh, me niet vergis op uh, um, bas. Um, ja, we gaan uh, richting het laatste kwartiertje. Uh, of daar zitten we al in. Um, komen we bij Joe Tatton. Uh, een kruising van Les McCann en uh, Moose, Allison, Moose Allison. En um, Alan Toussaint. Een pianist met een uh, ja, funky, uh, funky album wat hij uh, vorig jaar heeft uitgebracht. Uh, Big Fish. En daar hoor je ook het, uh, het titelnummer van. Joe Tatton. Big Fish. Think, but don't charge me for that drink. You might not give a damn, but you don't know who I am. When you're a big fish in a small pond, you're on the up, I'm going strong. Appeal. And it's very cool, close knit scene between me and you. Kind of a big deal when you're a big fish in a small pond. Then it's so much easier. No fixed abode. Well, if I'm looking tired, I've been on the road. We'll be there tonight if you're in the know. I don't nearly sold out a small venue show. genoegen om vorig jaar zomer Delfeo Marsalis, de trombonist uit de Vermaarde Marsalis-familie in New York aan het werk te mogen zien. Uh, bleek nog, uh, ook nog eens uh, verjaardag te zijn, dus het feest werd uh, des te groter. En hij speelde daar ook uh, dit uh, nummertje wat je net hoorde, Uptown Boogie van zijn laatste album. Uh, uh, Uptown on Mardi Gras Day, carnaval. Ja, kind of Mardi Gras komt er ook weer aan. Uh, we zitten alweer uh, in de laatste... Ja, pak weg vijf minuten. Het zit erop. Um, de playlist komt natuurlijk weer op mijngroeven.nl te staan. Uh, met een link uh, ook op de Facebook page van ZFM Jazz. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie uh, zondag van. Uh, laat je niet kisten door het ijzige en ijskoude weer. Um, ik ga eruit. Nou ja, misschien... Is er nog iets meer tijd? Ik weet niet. Dus, uh, ik ga er in ieder geval draaien. Yusuf Dace, een van mijn favoriete drummers. De king of the drums in de UK van uh, dit moment. Met zijn nummertje afro-cubanism. Het dan echt. ZFM Jazz is er natuurlijk volgende week weer op het vaste tijdstip uh, 10 uur. Uh, mijn naam is uh, Edward Rauwers, Mr. Brightside. Tot een volgende keer. Keep on jazzing, keep on moving, keep on grooving. Tabé, we gaan eruit met Butcher Brown Espionage.